Klemens Peters met het NOS Journaal. Er zijn bewakingsbeelden van een man die afgelopen vrijdag een zendmast in Groningen in brand heeft gestoken. Die werden vanavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Er zijn vermoedens dat er een connectie is tussen de verschillende branden in zendmasten... en een groep tegenstanders van het nieuwe 5G-netwerk. Op internet circuleren complottheorieën dat de 5G-zendmasten het coronavirus verspreiden. Het dodental in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot boven de 25.000, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. De stad New York telt er ruim 7900. Er zijn in de VS bijna 600.000 geregistreerde besmettingen, fors meer dan in andere landen. De leiders van de G7-landen spreken overmorgen via een videoverbinding met elkaar over de uitbraak van het coronavirus. President Trump heeft de leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Japan daarvoor uitgenodigd. Het is de bedoeling dat de leiders de nationale aanpak van de corona-uitbraak gaan coördineren, heeft het Witte Huis laten weten. Spoorbonden willen dat de trein alleen nog toegankelijk wordt voor mensen met een cruciaal beroep. Volgens de bonden is er sinds de start van de coronamaatregelen meer overlast en zijn er meer incidenten. Ze willen dat de veiligheid van het spoorpersoneel wordt gewaarborgd. NS beraadt zich en komt overmorgen met aanvullende maatregelen. Honderden partijen hebben zich gemeld bij het ministerie van Volksgezondheid... om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van corona-apps. Ze hadden daarvoor een paar dagen... De Tweede Kamer zet vraagtekens bij de aanpak van het kabinet. De apps moeten de verspreiding van besmettingen in kaart helpen brengen. Maar Kamerleden wijzen onder meer op de waarschuwing van 60 wetenschappers in NRC tegen haast werk. Het weer vannacht minimaal tussen plus 4 en min 1 graden. Morgen is het zonnig met hooguit wat hoge sluierwolken. Het wordt 13 graden op Tessel tot 18 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Terug bij Peaceful Radio Show 1381, hier op CZFM Zandvoort. We gaan beginnen met Pam Sbury. En Zij maakte het volgende album, 'Moods Impressions and Souvenirs. Ja, dat is haar nieuwste album. Dan hebben we de nodige, even kijken, Trine Opsal ja, uit Scandinavië... Colors To My Sunset Sky. Dat is haar en dat is op uh, harp. Ja, die komt ook nog langs. A Beautiful Song. Een album van Anne, Training en Friends. Dus dat zijn uh, verschillende. En natuurlijk onze grote Engelse vriend James Asher met Arthur Hulg. The drum. This dus het wordt ook nog een beetje rhythm. we gaan ook nog een beetje swingen. In de tweede uur van Peaceful Radio Show 1381. Veel luisterplezier. Oh, <laughs>